De Rotterdamse deskundigen hebben bezwaren tegen het advies, maar zullen toch alleen beperkt over het virus publiceren. Dan het weer nog: vannacht wat regen of motregen en 2 tot 5 graden. Overdag bewolkte en wat regen. In de middag wat zon en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. nu al wakker. Het kameraan Ulla en Ingeleus Stol. Goedemorgen, het is woensdag 21 december. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland. Tot vlak om de hoek en komend u hoort u. Waarom scholieren gaan demonstreren tegen de ophokuren? Bellen we met het glazen huis in Kenia. En dan hebben we het uiteraard over André Kuipers... die over een paar uur zweeft tussen hemel en aarde. Maar we beginnen met uh, een feestdag, want, uh, of, een, of een feest dat er aan te komen. In Nederland moeten we nog een paar dagen wachten op de kerstdagen. Maar uh, in het Joodse geloof is het vanaf nu al een groot feest. Het feest van de lichtjes, Hanukkah gaat vanaf vandaag van start. 8 dagen lang wordt het Hanukkah wonder geëerd. Dit uur bij ons in de studio de Joodse M Menachmen, als ik het goed zeg, Evers. Oprichter van de website gezelligjoods.nl. Goedemorgen en uh, welkom bij ons. Goedemorgen, dank wel. Het begin van Hanukkah. u moet blij opgestaan zijn vanochtend. Wel een beetje vroeg, maar ja, wel blij opgestaan. Het begon gisteravond al en uh, het is een feest wat uh, familiegeoriënteerd is... en een leuk feest is, een gezellig feest. En met de lichtjes, ja, dat is uh, een mooi feest. En hoe heb je dat gisteren ingeluid? Um, gisteren ben ik naar Amstelveen geweest. Daar was een grote menorah, werd daar aangestoken in het openbaar. Z daarmee ben ik begonnen en toen thuis de lichtjes aangestoken voor het raam... met mijn zoontje, die nu thuis is. We gaan het straks uitgebreid met je we hebben. Het eigenlijk het hele uur gaan het uitgebreid ook hebben. Wat is dat feest dan? Waarom? En hoe wordt het gevierd? Maar we willen eens iets meer over je, jouzelf zelf weten. Je bent een orthodoxe Jood. Wat houdt dat eigenlijk in? Um, dat mijn leven gebaseerd is op de Torah. Op de wetten die in de Torah staan. En ik eigenlijk altijd voor ogen probeer te houden van... Um, wil God dat ik dit doe of niet? En uh, ja, op die manier... Probeer ik dan te leven. Maar iemand die gewoon Joods, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar iemand die gewoon Joods is, is dat dan anders voor hem of haar? Um, iemand die gewoon, ja, als je dat zoveel wil noemen, gewoon Joods is, die. Um, hebben vaak wat meer tradities en die uh, hebben ook hun eigen invulling voor dingen. En ja, bij mij is het meer echt gebaseerd op het boek en. Uh, uh, kijken wat daarin voor mij het beste is natuurlijk ook uh, voor mezelf kijken. niet gewoon alleen kijken wat, er, wat staat er in het boek. Maar ook ja, in mijn eigen leven kijken hoe kan ik dat in deze samenleving uh, het beste doen. een uitzicht dat bijvoorbeeld in je dagelijkse leven? Uh, nou, het is eigenlijk een hele lijn door mijn dagelijkse leven heen. Dat ik vanaf s ochtends vroeg tot s'avonds laat daar daar ja, misschien niet altijd over nadenkt, maar wel altijd mee bezig ben. Kan je praktische voorbeelden ook geven waarin ik misschien uh, anders opereer dan dat jij dat doet, omdat ik daar niet over nadenk? Nou, ik loop uh, de hele dag met een keppel. Overal waar ik uh, loop heb ik gewoon een keppel op. Uh, ik bid drie keer per dag, s ochtends, middags en s avonds. Uh, ik eet alleen maar kozer. Ik zeg een zegen voordat ik iets eet en nadat uh, ik iets eet. Dus uh, je bent de hele dag eigenlijk wel mee bezig. Misschien wel onbewust, maar uiteindelijk toch de hele dag wel mee bezig. En je draagt een uh, keppel. Is dat nog makkelijk om te, om te doen? Een keppel dragen in Nederland? Ja, op zich wel. Ik heb er bijna geen moeite mee. Er gebeurt uh, bijna nooit wat. Ik hoor wel van vrienden dat er wel eens wordt nageroepen. Is mij ook wel eens gebeurd, maar, uh, maar ik voel me gewoon wel veilig... om gewoon met keppel rond te lopen. Nu, nu las ik op uw website over de groene keppel. Wordt, uh, wordt de keppel populair? Ja, hij is uh, erg leuk. En bij onze activiteiten die wij organiseren ja, staat het groen van de keppels. Dus, uh... U draagt zelf af en toe ook een groene keppel? Uh, soms wel, ja. Maar dat mag niet met Ganouka? Mag ook, jawel. Maar ik, deze draag ik uh, dagelijks een traditionele zwarte kleur. Maar uh, een groene zou ook mogen. Dus er is uh, van alles mogelijk, ook op uh, Keppelgebied, zijn we daar ook weer over bijgepraat. Uw leven staat dus grotendeels in het teken van, uh, van het geloof. U, u denkt daarbij eigenlijk uh, alles bij na. Dat betekent ook dat u de komende dagen uitgebreid, de komende acht dagen, Ghanouka gaat vieren. We gaan het straks, uh, ik zeg u en je, door elkaar heen, besef ik me wel degelijk, maar we zouden titoyeren. Um, we gaan het zo meteen met je verder over hebben, over wat dat feest dan precies inhoudt, hoe jij het gaat vieren... hoe. ...andere uh, Joden dat Nederland gaan vieren. En wat ook het grote verschil met kerst is... ...dat wordt namelijk nogal eens verward bij ons in de studio... ...het hele uur. Mennagman Evers, oprichter van de website gezelligjoods.nl En terwijl het grootste deel van Nederland nog in dromenland is... ...of langzaam wakker wordt... ...de ochtendbladen rollen van de persen... ...en we nemen ze met u door, te beginnen met de Volkskrant. Het Groningse natuurgebied Rijderwolde... ...dat volgens cda staatssecretaris Bleken aantoont... ...dat boeren natuur kunnen aanleggen zonder overheidsbemoeienis... Blijkt zwaar te worden gesubsidieerd. Bleken wil niet ingaan op de subsidies die aan het project zijn verstrekt. Volgens hem is Rijderwolde tot stand gekomen via de toen geldende regelingen. In de Volkskrant ook een verhaal over de nieuwe onderkoning. Piet Hein Donner zal op zijn laatste werkdag als minister... nog een advies van zijn werkgever aan de Laars hebben gelapt... De Raad van State adviseerde dat huizen zonder energielabel verkocht mogen worden. Volgens de Vereniging van Eigen Huis heeft Donner tijdens zijn laatste kabinetsvergadering nog anders voorgesteld. In gratis spitst de meest opvallende kop. Konijn blijkt vermomd varken. Het gaat over producten die u gaat nuttigen tijdens kerst. 150 producten werden onder de loep genomen. Wat blijkt? Eende vlees gaat over de toonbank als gerookte ganzenbosfilet. Eende rillet bevat dan weer geen eend, maar ganzenvarken. varken. En het eragoet wordt aan de mand gebracht als ree. Tien dagen voor oud en nieuw duikt spits, ook in de wereld van het vuurwerk. Illegaal vuurwerk komt volgens de krant voornamelijk uit Oost-Europa. Een verslaggever reisde af naar België, want daar kan het hele jaar door vuurwerk worden verkocht. En dat is volgens de handelaren maar beter ook... Liever het hele jaar bij een expert dan een paar dagen bij een fietsenverkoper. De eisen zijn wel strenger dan voorheen. In de Telegraaf lezen we dat Victor Muller zijn eigen Saab vermoedelijk gaat inruilen voor een Audi S8. Ik wil niet iedere keer herinnerd worden aan Saab, zegt de voormalig topman van Saab in een chatsessie met Autovisie. De kans op een doorstad, overigens van het bedrijf schat hij nog altijd in op 50-50. Er komt een nieuwe lesmethode over homoseksualiteit voor het reformatorisch en orthodox christelijk onderwijs. Dit meldt het Nederlands Dagblad. Jongeren kunnen daarin zelf een mening vormen over het thema. In de methode worden homorelaties niet expliciet afgewezen, zegt de maker van de schoolboeken. Aan het einde van het jaar, natuurlijk, ook weer de lijstjes. Trouw komt met een aantal zeer opmerkelijke politieke categorieën. De beste bleker bestrijders. Met bleker wordt Henk Bleker uiteraard genoemd. Of bedoeld. Op nummer 1 staat Partij voor de Dierenkamerlid Esther Ouwehand. En op nummer 2 staat Henk Bleker zelf. En weet je trouwens waarom hij op uh, nummer 2 staat al zelf? Omdat hij toen aan uh, Mauro zo'n briefje had toegeschoven. Of hij met hem dus naar de voetbalwedstrijd wilde En daarin heeft hij een beetje, is hij een beetje een blekerbestrijder geworden. Wat ook leuk is in een andere categorie. De mooiste uitspraken van het jaar. Op nummer twee staat CDA-Kamerlid Ger Koopmans met de zin... Als ik een fanfare zie, springen de tranen me in de ogen. En de nummer één is natuurlijk Piet Hein met U kletst uit uw nekharen. Nou, dat hebben wij in ieder geval niet gedaan in dit krantenoverzicht. Meer over deze onderwerpen leest u namelijk vandaag in verschillende kranten. Het is tien minuten over vijf. En zoals u van ons gewend bent, beginnen we altijd het tweede uur van nu al wakker. En daarmee ook het laatste uur met muziek van eigen bodem. Kerst staat voor de deur, dus we beginnen met een prachtig kerstliedje. Daniel Lohuus met Kerstmis met You. <tieden> mis met you, Daniel Loos. Ja, wat een prachtig, heerlijk kerstlied is op de vroege ochtend. Uh, Daar word het, ik graag mee wakker hoor. In het Drent. De beschermheiligen van de scholieren hebben niet stilgezeten. Het Laks gaat vandaag druk demonstreren tegen de urennorm die het kabinet heeft gesteld. De 1040 uur die scholieren per jaar op school moeten zitten... gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. En daarom staat het museumplein vandaag vol met boze scholieren... Janine Drijvers is voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Ook wel het laks. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je wel een beetje goed kunnen slapen? Nou, dat is een kort nachtje, maar uh, slapen komt wel weer na de demonstratie. En ben je zenuwachtig voor de demonstratie? Ik valt wel mee, maar ik ben wel heel benieuwd naar hoeveel mensen er nou echt uh, op dat museumplein staan vanmiddag. Ja, wat, wat, wat verwacht je? Hoeveel mensen moeten we denken ongeveer? Ja, we zeggen nu ongeveer 10.000, maar je weet het er nooit hoeveel scholieren er echt gaan komen. Dus uh, ja, pas op het moment zelf weten hoeveel er echt staat. Misschien staan alle scholieren wel bij het glazen huis in Leiden, joh. Ik hoop het niet. <laughs> Eén ochtendje even, even niet. In Den Haag stonden jullie ook een paar weken terug met z'n allen in een kippenhok. Gaan jullie weer vroeg op stok vandaag? <laughs> Nee, vandaag uh, geen ludieke acties meer. Uh, toen, aangezien de, de vorige actie met het ook niks uithaalde... hebben we nu besloten uh, nou ja, het serieuze werk uh, uit de kast te halen. Dus uh, vandaag met iets meer dan vorige keer. Ja, geen ludieke actie. Nu moet ik wel eerlijk bekennen toen ik uh, las dat PVV-kamerlid uh, Harmjan Beertema komt spreken. dacht ik, dat lijkt me ook een ludieke actie. Want hij is toch precies de reden waarom jullie gaan protesteren. Ja, klopt. Waarom hebben jullie hem dan is... uitgenodigd? Um, nou ja, we zijn natuurlijk nog steeds heel erg benieuwd... Uh, waarom hij vindt dat 1040 uur haalbaar is. En uh, nou ja, laat het maar voor alle scholieren uitleggen waarom dat zo is. Waarom vinden jullie dat het niet zo is? Waarom zou het niet 1040 moeten zijn, maar op 1000 moeten blijven? Omdat wij zien dat... De scholen op dit moment duizend uur uh, al niet halen. Dus binnen een urenorm van duizend uur uh, krijgen we al op elk Nou, is het zo dat in het voorstel van uh, Beertema. gaan we er allemaal ja, 80 uur bij krijgen in onze hele uh, schoolloop- en carrière. Maar die 80 uur extra, daar is niet extra geld voor. Er zijn niet meer docenten beschikbaar uh, voor. Dus uh, ja, wij vragen ons af hoe dat in godsnaam mogelijk is, meer uur, min of niet meer geld. En, en, jullie hebben het dan steeds over de Het heeft het, uh, het woord van het jaar is het net niet geworden. Maar wat houdt dat dan in? Betekent dat echt dat, dat, dat jullie maar op school zitten en eigenlijk helemaal niets te doen hebben? Ja, eigenlijk wel. Wat het betekent is gewoon, uh, je moet verplicht op school zijn. Verplicht uur. Maar uh, je hebt geen les, dus je hebt geen docent uh, die jou een vak geeft. Het enige wat je wel aan het doen bent, is uh, in de studiezaal zitten of in de aula. Uurtjes maken die uh, de conciërge vaak voor, uh, voor je bijhoudt. Hmm. Lijkt mij best gezellig. Um, het, <lacht> jullie, jullie wachten nu op de reactie van het kabinet. Um, wat hoop je dat het kabinet gaat zeggen? Wat hoop je dat de minister van Bijsterveld tegen jullie zegt? Nee, nou en ja, in die zin is minister van Bijstveld ook de grote afwezige uh, vanmiddag op de demo. Die uh, komt ook niet om haar wet toe te lichten en uit te leggen waarom het nou wel haalbaar is, die 1040 uur. Dus wat we vanmiddag doen is, uh, het is echt een oproep aan de Eerste Kamer. Dat is uh, op dit moment waar die wet nu eigenlijk voor ligt. En uh, we hopen dat door deze de demonstratie de Eerste Kamer toch nog eens een tweede keer nadenkt over of het wel zo'n goed idee is, deze wet op onderwijstijd. Ja, nou, um, dus minister Van Bijsterveld is wat laks, die is de grote aanwezige vandaag, die komt in ieder geval niet. Wie er wel is, is Harmjan uh, Betema en uh, die gaat uh, studenten toespreken. Hoe, uh, nog één laatste vraag, hoeveel mensen hoop je nou echt dat er vanmiddag zijn? WhatsApp, wanneer ben je tevreden? Nou kijk, zoveel mogelijk als het uh, er 25.000 worden. Dat zou heel mooi zijn. Maar uh, het is natuurlijk de tweede keer dat we daar moeten staan. En of het echt 10.000 wordt zoals zijn. Open en denken, dat zou ik al heel graag zijn. Nou, dan zijn ook meteen acht van die veertig uur weer om. Want dan staan jullie opeens met z'n allen. Eh, niet in een klas zitten jullie dan, maar dan staan jullie op het eh, plein in Den Haag. Sunien Drijvers van het LAX. Succes eh, met het protesteren vandaag. Hè? En eh, hopelijk is het een beetje mooi weer. Maar daar gaan we het straks over hebben. Dan horen we hier onze eigen weerman. In Nederland moeten we nog een paar dagen wachten op de kerstdagen. Maar in het Joodse geloof is het vanaf nu al een groot feest. Het feest van de lichtjes Ghanouka gaat vandaag van start. Acht dagen lang wordt het Ghanouka-wonder geëerd. En dit uur is bij ons in de studio de Joodse management Evers. Fijn dat u er bent. Hoe, belang is de, hoe belangrijk is deze periode nu voor u? Een keer vroeg iemand aan de Rabijn. welk feestdag is nou het belangrijkste... Toen zei hij, nou, volgende week komt die feestdag, dan is die de belangrijkste. Over drie maanden komt die feestdag, dan is die de belangrijkste. is niet echt, ja, behalve dan de grote verzoendag één dag in het jaar... dat we zeggen van, dat is de belangrijkste. Elke feestdag, nou, als die komt, dan wordt die uh, optimaal gevierd. Maar dit is acht dagen feest. Dus betekent dat acht dagen optimaal feest? Echt vieren en eten? Nou, maar, um, het is een, uh, misschien een wat minder feest qua feesten ten opzichte van alle andere feesten, aangezien uh, je gewoon mag werken... en je gewoon uh, alles mag doen. Het enige wat we eigenlijk extra doen, is we steken de kaarsjes aan... we, we zeggen wat extra gebeden. En het is wat meer familie georiënteerd... en we proberen zoveel mogelijk uh, bij elkaar te zijn. Maar het is uh, niet verplicht uh, om, om dingen te doen... die op andere dagen, op andere feestdagen... mogen we bijvoorbeeld niet werken, etcetera. niet met de auto reizen... En dat is uh, vandaag uh, voor acht dagen, behalve dan de Sabbat, gewoon uh, toegestaan. Ja, want je zei, het is echt een, een familiefeest. Wat, ja. wat ga jij nu zelf met je familie doen met Ganoukka? Um, wij, wij zitten samen. We proberen elke avond samen de kaarsjes aan te steken. De kinderen steken ook de kaarsjes aan. En uh, ja, we, we zitten gezellig samen. We spelen spelletjes, we spelen met een draaitol. Dat is een gewoonte, een sevivon in het Hebreeuws. Om met een draaitol te spelen en uh, ja, vooral uh, het licht naar buiten stralen. Wat gebeurt er met zo'n draaitol dan? Is, is, is, zit er ook een spelelement aan? Of is dat gewoon uh, ook gezellig met z'n allen? Uh, beide eigenlijk, er zit een spelelement aan. Want er staan uh, vier letters op die draaitol. En dat is de letter Nun Gimel Sin, He, dat zijn vier letters van het Joodse alfabet. En dat staat voor. Um, een groot wonder is daar gebeurd. Hmm. Dus, en dan als op die, welke letter je dan valt... dan krijg je of de helft van de pot of de hele pot... of je moet inleveren. Dus dat is ja, een soort uh, leuk spel... wat de kinderen geweldig vinden om te spelen. Een mooi spel. En, um, we, um, spelletjes spelen. We kennen van veel Nederlandse feesten... als spelletjes worden gespeeld, wordt er vaak ook gezongen. Speelt muziek ook een grote rol? Um, zeker. Bij het aansteken van de kaarsen... wordt er ook uh, gezamenlijk... Uh, Gezongen, gezellig samen gezongen en dat is, uh, ja, hoort er ook bij: uh, de gezelligheid en de samenzin. Wat voor liedjes zijn dat? Uh, dankliederen, vooral van uh, dat wij uh, toen in die tijd, twee, ruim 2000 jaar geleden, toen we onderdrukt werden in, uh, in Israël, toen uh, ja, was het heel moeilijk en uiteindelijk hebben we die strijd gevonden. We hebben nooit opgegeven, wat we nooit zullen doen ook. En toen hebben we dat gewonnen. En dat zijn allemaal dankliederen dat wij uh, ja, er nog steeds zijn... en dat wij verder zullen gaan. En straks gaan we ook meer over het verhaal daarachter horen van je. Nu nog even over die liedjes. We gaan zo ook een liedje horen. Je hebt wat uh, meegenomen. Een speciale cd, dus het zijn ook speciale Ganoukka-cd's. Jazeker. Het liedje heet Hanerot Halalu. Dat betekent Deze Lichten. En dit liedje is wat wij zingen nadat we de kaars hebben aangestoken. Dat is ook een danklied. En we zeggen over de kaarsen dat dit uh, ja, speciale kaarsen zijn... en uh, ter herinnering aan het wonder. Maar liedjes worden dus hardop meegezongen? Ja. En, en hoe gaat dat met de, met de hele familie of juist de kinderen? Ja, hangt van de familie af. Maar uh, gezellig met z'n allen samen, dat is het leukste. Met z'n allen uh, samen zingen. En is het ja. is, liedje wat we nu gaan horen... is dat ook een van je favoriete liedjes die je dan zingt? Of? Of dat maakt niet zo uit? Um, deze is een mooi liedje, maar ik zing een beetje een ander wijze... wat makkelijker voor de kinderen is mee te zingen. Oké, okay, deze is wat uh, ingewikkelder. Um, kan je hem nog één keer aankondigen? Dan, uh, dan gaat hij vanzelf starten. Hanerot Halalu. Helemaal vrolijk word je ervan, van deze muziek. aan uh, muziek. En dat is ook logisch dat we vrolijk van worden, want het is feestmuziek. Mennegem even zit bij ons in de studio. We gaan het zo meteen met hem verder praten over. Wat nou de aanleiding van het feest is. En uh, wat er verder nog meer wordt gedaan. En we gaan het zo meteen ook hebben over Serious Requests. En dan niet in Leiden. Maar we gaan even direct contact zoeken met Kenia. Ja, dat zo meteen. Maar eerst vragen. Die heeft natuurlijk iedereen. Kan man, heb jij wel eens een brandende vraag dat je denkt... daar weet ik nou het antwoord nog steeds niet op? ja nou, bijvoorbeeld, wat zit er nou achter Ghanoukka? Dat wil ik graag weten. Wat is het verhaal daarachter? Precies, nou, dat horen we straks. Maar Cecil van der Gift heeft ook heel vaak vragen. En die wilde altijd op zoek naar antwoorden. En dat doet ze ook deze week. Een klavertje 4 brengt geluk. Maar het getal 13 brengt juist ongeluk. In vliegtuigen ontbreekt dan ook vaak de dertiende rij stoelen... om het lot maar niet te tarten. Ik vraag me af, waarom hebben mensen bijgeloof? Nou, dat is een lastige, dat is een lastige. En ik, ja, ik doe het zelf meer voor het lol omdat ze bang zijn voor de werkelijkheid dat het aan zichzelf ligt. Ik denk omdat ja, uiteindelijk het hele bestaan hier uh, toch vrij onduidelijk is van hoe dat nou allemaal komt. Dus dan ga je toch vanzelf geloven in allerlei oorzaken, die uh, factoren van buitenaf. En bijgeloven is er eentje van. Dat denk omdat ze dan ergens op kunnen bouwen, zodat ze meer zekerheid hebben. Bijvoorbeeld, ik wil altijd met de pen waarmee ik mijn samenvatting heb geschreven, wil ik ook bijvoorbeeld op mijn tentamen hebben. En, ja, Dat is gewoon voor meer zekerheid, denk ik. Inmiddels ben ik aangeschoven bij Bastiaan Rutjens, onderzoeker naar bijgeloof aan de Universiteit van Amsterdam. Bastiaan, waarom hebben mensen bijgeloof? Nou, bijgeloof is iets van alle tijden en we zien het nu eigenlijk nog steeds in onze samenleving terug. En bijgeloof heeft eigenlijk een paar belangrijke psychologische functies voor mensen. Uh, mensen zijn betekeniszoekers, we willen weten waarom de dingen in de wereld werken zoals ze werken. En als A leidt tot B dan willen we weten hoe kan het dat A leidt tot B. Dus we willen verklaren, we willen voorspellen en we willen de wereld begrijpen. Uh, een bijgeloof uh, kan een belangrijke rol spelen voor mensen... op het moment dat uh, we onzeker zijn over waarom A leidt tot B. En als we uh, de situatie die we willen verklaren belangrijk vinden. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een kansspel of naar het dobbelen... Uh, dan weten we eigenlijk stiekem wel dat we geen invloed kunnen uitoefenen op de dobbelsteen. Maar als we er een miljoen mee kunnen winnen... dan wil het ook wel heel erg graag dat het lukt. En dan ga je dus nadenken of misschien kan ik de dobbelsteen beïnvloeden. Dus het verband van A naar B... Dus uh, en je ziet het ook met het WK, met voetbal. Uh, uh, vorig jaar zag je dat mensen veel aan bijgeloof gingen doen, de spelers en de voetballers. Had dit nut? Het uh, heeft weinig nut als de supporters zeg maar, uh, met een ongewassen uh, shirt en ongeschoren achter de tv gaan zitten. Maar voor de supporters zelf uh, heeft het wel degelijk nut. Er is ook onderzoek gedaan recentelijk in Duitsland door collega-onderzoekers. En zij hebben aangetoond dat bijgeloof echt kan helpen om prestaties te verbeteren. Dus die proefpersonen die meededen, die, moesten, die mochten een geluksamuletje bij zich houden of niet. En dan bleek dat de mensen met het geluksamuletje echt significant beter presteerden op verschillende taakjes. Rekenen, taaltaakjes midget golf, tentaamvragen, dat soort dingen allemaal. Dus, en het idee is dan dat bijgeloof geeft mensen een gevoel van... Uh, ik kan dit taakje doen, zeg maar. Dus het geeft een soort optimistisch gevoel van, uh, uh, uh, van uh, uh, uh, uh, uh, het kunnen, het, het denken te kunnen. En dat maakt echt de prestatie beter. Dus in die zin, ook bij die voetballers, zo'n powerbalance zo kan best wel geholpen hebben. Puur op mentaal uh, niveau, omdat het, gewoon het optimisme over de prestatie uh, vergroot. Religie neemt in de samenleving af. Is dat ook zo met bijgeloof? Nou, ja, gek genoeg is het uh, met bijgeloof niet zo dat het afneemt. We zien qua religie duidelijk in de afname van in ieder geval... geïnstitutionaliseerde geinstitution religie. Dus de kerken lopen leeg, maar je ziet wel dat mensen... Een soort van persoonlijke vormen van religie, daarvan de plaats schuiven. En bijgeloof komt ook in die zin. Uh, misschien vult het leemtes dus op die religie. Uh, uh, qua instituut, in ieder geval. een beetje achter zich laat. Dus we uh, zien in ieder geval. uit onderzoek blijkt dat bijgeloof totaal niet afneemt. Het neemt uh, je zou zelfs kunnen zeggen een beetje toe, omdat de samenleving complexer en uh, onzekerder is dan ooit tevoren. We uh, worden geconfronteerd met, uh, uh, nou, met terrorisme, uh, met ingewikkelde financiële crisis We, uh, we omringen ons met ingewikkelde apparaten. We weten vaak helemaal niet hoe die eigenlijk precies werken. Nou, op het moment dat je computer stuk gaat, dan heb je ook wel eens de neiging om te denken, nou, als ik nou heel voorzichtig aanzet, misschien doet hij dan weer. Of je, je gaat denken, die computer die werkt mij tegen of zoiets. Allemaal van die. Het is ook een vorm van bijgeloof eigenlijk. Hè? Je attribueert een soort. ...eigen wil aan je, aan je laptop bijvoorbeeld, als je niet doet wat je wil. Dus in die zin, die complexe samenleving waarin we zitten... ...maakt dat bijgeloof nog steeds een belangrijke rol kan spelen... ...omdat bijgeloof uh, een manier is om te verklaren, te voorspellen en om te begrijpen. En zolang we die behoefte hebben, zal er ook bijgeloof blijven bestaan. Dus ik denk dat het echt van alle tijden is. Mensen hebben dus een bijgeloof om belangrijke situaties te verklaren... Door bijgeloof krijgen mensen vaak een mentale steun... waardoor ze beter presteren. Dus dat bijgeloof is nog best wel nuttig. Heeft u nu ook een vraag die u zelf niet durft te stellen... laat het ons weten op 0800-1121. En wij sturen dan onze verslaggever, Cecil van der Gift, op pad. Het is twee minuten over half zes en dus tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Anne de Jong. Denise is 16 jaar, licht verstandelijk gehandicapt... en al sinds vorige week dinsdag vermist. Ze liep weg uit een instelling in Bos en Duin en is voor het laatst gezien in een auto met twee mannen. De instelling maakt zich grote zorgen en ook de politie op de, is op de hoogte. Toch is er geen grote zoekactie via bijvoorbeeld de sociale media op touw gezet. Jacques Smit, voorzitter van de stichting Kinderontvoering, noemde dat eerder vannacht opvallend. Je vraagt je dan toch af of zo'n instelling iets te verbergen heeft, aldus Smit.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 Als je recensies leest, merk je dat Kuifje eh, in Amerika nog niet heel erg bekend is. En de recensenten zijn wel positief. Ze zijn gegrepen door de combinatie van jeugdig optimisme... en oprechtheid in het karakter van Kuifje. Een sajant detail daarbij nog is dat de personages van Jansen en Jansen... Thompson en Thompson, zoals ze daar genoemd worden... als overbodig worden beschouwd. En zoals altijd eindigen we met de Nikkei-index. Die staat 107 punten in de plus. En dan is natuurlijk de vraag aan Ingeloe, hoeveel procent is dat... 100% in de plus. Nou, gaan we op 1, 107 8. punten in de plus. 107 punten in de plus. 1 en een beetje. 1,29. En dan voor Kamran nog de huiskamer. De euro is op dit moment hoeveel yen waard? Heel veel. <laughs> nou, gok maar. Of weet je dat? Dat soort dingen moet je weten, toch? Als... Dat soort dingen, daar ben jij voor. Ruim 102 yen. 1 euro is ruim 102 yen. Nou, dat is goed om te horen dat de euro steeds meer waard wordt. En tot zover... Het Nieuwsminuutje. Met de buitengewoon interactieve Anne de Jong. Die heeft er weer de hele nacht voor ons uh, bijgehouden. En dan wilt u natuurlijk nog weten, hoe zit het met het weer? Wat voor weer wordt het vandaag? Nou, het wordt vandaag een uh, dag met uh, een graad of acht lichte wind. En uh, wel wat neerslag. En dat blijft ook de komende dagen. Hè? Dus weer vooral uh, een, een buitje hier en daar. Ook het kerstweekeinde uh, gaat het regenen. En dat is natuurlijk uh, wat minder. Geen sneeuw, dat is jammer zeg. Geen sneeuw, maar de afgelopen jaren hebben we genoeg sneeuw gehad, uh, genoeg witte kerst gehad. En uiteindelijk het weerbericht van Nederland, dat doet er niet toe. Het gaat maar om één weerbericht vandaag. Het gaat om het weerbericht van die ene plek, dat hele moeilijke plaatsnaampje in Rusland, waar andere Kuipers vandaag de ruimte in zal gaan, daar draait het allemaal om. Want gaat het vanmiddag door om 16 over 2, gaat hij dan de lucht in, daar gaan we het straks uh, over hebben. Maar ja, eerst gaan we het hebben over iets heel anders, want de sleutel die ging in het slot. En dat is echt geen songtext van Geert Joling, nee die sleutel ging echt in het slot. Het glazen huis is alweer een half weekje dicht. DJ's Koens Fijnenberg, Gerard Ekdom en Timor Perlin hebben vannacht iedereen een mooiste gast in het glazen huis in Leiden. De tussenstand wordt vanmiddag bekendgemaakt en staat op 662.858 euro. Maar niet alleen Nederland kent een glazen huis. Ook in België, Zweden, Zwitserland en Kenia worden de handen uit de mouwen gestoken voor het Rode Kruis, Serious Week. Crest DJ Rudy Makai is bij het Glazenhuis in Kenia. Goedemorgen, Rudy is ook wakker. Goedemorgen, ja zeker. En over weerberichten gesproken. Ja, jij kunt, moet jij, je, je, denken, je, je moet, je moet je ons maar niet jaloers is, maken met het weer in Kenia, denk ik. Of wel, Rudy? Nee, nee dat denk ik ook. Nee, we tikken de 30 graden net niet aan. Maar het brandt goed hier, laat ik het zo zeggen. Kun je wel een dus, beetje uh, goed slapen ik, van de zenuwen en van de warmte? Ik kan echt... Uh, slapen. Jou ja, helemaal niks. Ja, hoor, dit gaat allemaal perfect. Ja, nou, ja. vertel, hoe gaat het bij het glazen huis in Kenia op dit moment? Ja, gaat heel erg goed. Het gaat heel erg goed. Uh, het is, um, um, uh, de, de, de actie is bijna hetzelfde als die in Nederland. We hebben ook drie DJ's. Die heten uh, Moesti, uh, Prince en ze En die zitten ook in een glazen huis, gaan ook niet eten. Um, en mensen mogen plaatjes aanvragen voor het goede doel. Nou... Uh, het Rode Kruis moet ik zeggen. Uh, uh, uh, uh, alleen wordt er hier geen geld opgehaald. Want dat is natuurlijk niet te doen. Want mensen hebben gewoon simpelweg soms geen cent te makken. Uh, dus wordt er wordt geen geld opgehaald. En daarom is er iets anders bedacht. Als je de plaats wil aanvragen, moet je bloed geven. Uh, en dat doen ze hier in Kenia omdat er echt een, een, een dringend tekort is aan bloed. Um, dat is, aan de ene kant komt dat omdat mensen gewoon. Kenianen geven niet zo vaak bloed. En aan de andere kant is het omdat uh, heel veel bloed uh, verbruikt wordt... ...omdat er bijvoorbeeld uh, het hoogste aantal uh, verkeersslachtoffers hier is in, in Kenia... ...als je de rest van de wereld vergelijkt. Dus ze hebben nogal zoveel bloed nodig. Het bloed is hard nodig in... daar. Ja, ja, ja in... zeker voor... voor, voor... Is, er ook al veel bloed, is er ook al veel bloed opgehaald in Kenia? Ja, um, we, zijn nu, uh, we gaan nu onze derde dag in hier in Kenia... Uh, de eerste dag, want we doen het samen uh, voor het eerst hier in Kenia met het Rode Kruis, Keniaanse Rode uh, Kruis. Um, de eerste dag kwam het Rode Kruis en had gedacht: Nou, het zal zo'n uh, zo vaart niet lopen. En ze hadden gewoon te weinig uh, uh, zakjes bij zich waar ze bloed in konden doen. Ja, Zo'n zo veel bloed gegeven. Ja, um... Nou ja, er wordt ongeveer een half liter bloed afgenomen, een pint. Een half liter bloed wordt er afgenomen per persoon die een plaatje komt te aanvragen. We rekenen op, de precieze cijfers die komen nog, we rekenen op zo'n 200 mensen per dag. Dus dan zit je toch op 100 liter bloed per dag. Nou, en dat dan hè, de hele serious request periode door. Dat, en, uh, dat tikt toch wel aan, dan zit je toch op 500 liter een beetje. En een belangrijke vraag ook voor jou is natuurlijk, heb jij al bloed gegeven zo'n pint? Ik heb zeker bloed gegeven, ja. Dus ik zat daar gisteren uh, uh, ineens met een naald in mijn arm. En dan lig je daar eventjes... Uh, nou ja, wat is het? Een minuutje of tien uh, leeg te lopen in een zakje bloed. Ja, duurt het Terwijl, zo uh, lang? Duurt het er echt tien minuten? Ja, hier wel, ja. Hier duurt het tien minuten. Nou, de, de hele procedure duurt echt een half uur. Want je moet je eerst nog een, een klein eetstest doen. Dan moet je uh, nog allemaal formulieren invullen. Dan gaan ze nog even volstoppen met druivensuiker, zodat je niet flauw valt. En dan... Uh, en dan ik of nog tien minuten leeglopen. En, kijk, ik ben een Hollander en ik heb, ik heb natuurlijk goed. En, en, maar, en toen je, sorry, je valt eventjes weg, maar toen je bloed had gegeven, hoe voelde dat? Uh, goed, ja, je voelt er helemaal niks van. Het is alleen een klein prikje in je arm en voor de rest moet je niet snel opstaan daarna. Maar het voelt wel goed omdat je weet. Uh, maar het is ook een gekke ding, maar het voelt goed. Nou, goed. Tot het uh, tot slot van het glazen. Tot de slot van het glazen huis ben jij nog in Kenia. We wensen jou heel veel succes. En uh, we zullen horen van jou hoeveel liter bloed er uiteindelijk wordt opgehaald in Kenia. Zeker, dankjewel. Dankjewel, Riede Makkai. We gaan luisteren naar Snow Patrol. Want zij uh, sloten de drie dj's in Nederland op. En twee jaar geleden waren ze natuurlijk het nummer met Just Say Yes. Maar dit this is, this isn't everything you are. But it might be for the best You can't walk away anyway Because you've nowhere else to go Don't kill love now Don't kill love Don't kill love now Don't kill you love You've been up all night The night before lost count of drinks and time and your friends keep calling worried sick and there's strangers everywhere When you took the call, how could you know that he'd slipped away last night? And you wish you'd went home days ago to say goodbye or just alone? sudden moves. This isn't everything you are. Just take the hand that's offered and hold on tight. This isn't everything you are. There's joy not far from here. I, I know there is. This isn't No patrol, but this isn't everything you are. En natuurlijk draaien we die plaats omdat we serious request daarvoor bespraken vanuit Kenia. Serious request gaat natuurlijk nog de hele week door en is te volgen bij de publieke omroep uiteraard op 3FM en natuurlijk ook op Nederland 1. Maar houdt u het vooral hier op Radio 1, want zometeen hoort u hier alles over André Kuipers. Die gaat vanmiddag de lucht in vanuit Kazachstan, vanuit Bakunur. In Nederland moeten we nog een paar dagen wachten op de kerstdagen. Maar in het Joodse geloof is het vanaf vandaag al een groot feest. Het feest van de lichtjes. Ghanoukka gaat vanaf vandaag van start. Maar wat was ook alweer het verhaal van Ghanoukka? Bij ons in de studio zit kenner Menigman Evers. Goedemorgen nogmaals. Kunt u ons vertellen, wat is het verhaal achter Ghanoukka? Jazeker, ruim 2000 jaar geleden um, was het Joodse volk um, in Israël, in, in Jeruzalem... en het was net na de dood van Alexander de Grote... en toen um, ja, werd al zijn delen waar hij overheerste, werd verdeeld. En de Grieken die, ja, die werden de baas over Israël. En um, die vonden het, de Joodse religie prachtig en heel mooi... maar ze vonden dat uh, men eigenlijk meer moest focussen op het lichaam, op het materiële... en met misschien ook wel wat Joodse gedachten en wat Joodse tradities, maar niet al te veel... En die hebben ja, het Joodse volk in die tijd erg onderdrukt. En gekeken waar er wel gewoon nog Torah werd bestudeerd. Waar men wel nog zich hield aan alle ge en verboden. En ja, men heeft hem de harde hand uh, uh, gebruikt om het Joodse volk te onderdrukken. En uh, ze hebben ook heel veel succes daarin gehad. En er was nog maar een heel klein gedeelte van het Joodse volk over. Die, zich, die niet meedeed met de Hellenisten. Met de, de mensen die zich uh, gedroegen als de volgens de Griekse traditie. En toen um, is er een klein legertje ja, ontstaan... door de Maccabeërs, ook wel genoemd. En die zijn in opstand gekomen. En daardoor zijn ze uiteindelijk... en die, uiteindelijk hebben ze die oorlog gewonnen. en Ze zijn uh, blijven aanhouden. En het kleine... Ja, dat is eigenlijk een, een van de wonderen van Ghanouk... is dat zo'n klein ja, legertje, wat niet echt veel verstand had... Van oorlog voeren toch de Grieken hebben kunnen verdrijven. met allerlei grote wonderen. vanuit het land Israël. En is, dat hebben... ook, is dat ook het Hanukkah gan wonder? waar ze het altijd over hebben? Is dat dat leger? Dat, dat is leger? Één, één. Er zijn twee grote wonderen die zijn gebeurd. nadat ze dus die oorlog hebben gewonnen. hebben ze de tempel weer kunnen herinveiden. want die was onrein gemaakt. Zoals de Grieken, zoals ik net zei. ze vonden veel van de Joodse tradities wel mooi. Ze vonden de tempel ook wel mooi. maar ze vonden niet dat dat iets heiligs hoefde te zijn. Dus ze hadden ook op het altaar een afgod. Geplaatst. En ja, toen werd de tempel weer rein gemaakt. Maar nu was er geen reine olijfolie te vinden om de kandelaar, de menorah, aan te steken. Mm -hmm. En ze hadden een klein kruikje gevonden die nog kozen was met de stempel van de hoge priester. En die hebben ze toen aangestoken op die eerste dag van de inwijding. Wat precies vandaag, eh, ruim 2000 jaar geleden, de 25 e van de maand kist heeft. Dat is vandaag. Eh, toen hebben ze de tempel weer herinwijd. En toen heeft dat ene kruikje voor acht dagen gebrand, terwijl er maar genoeg olie in zat voor één dag. En dat is de tweede wonder van Ganoukka. Vandaar dat we dus ook de Ganoukia, of ook wel genoemd de Menora, aansteken voor acht dagen. Ter herinnering aan, dat aan die wonderen. En hoe wordt nu de datum van Ganoukka bepaald? Van dat het precies de 25e e valt? Um, dat uh, wordt bepaald door de maankalender. Wij uh, volgen de maan en dan is het vandaag de 25e van Kisleef. En dat valt dan niet altijd uh, gelijk met kerst. Of, uh, is Kieslef hetzelfde uh, als december voor ons? Of? Nee, het is gewoon een, een andere maand. En dat valt meestal rond december wel. Maar uh, we hebben dus ook een schrikkeljaar. En dan komt het precies goed uit dat de maan en zonnekalender kalender uh, met elkaar uh, synchroniseren. U heeft de website gezelligjoods.nl. Wat is dat voor website? Um, mm, ik organiseer veel activiteiten voor Joodse jongeren. Ik probeer Joodse jongeren op een gezellig Joodse manier... Uh, bij de tradities te betrekken. Maar iets is natuurlijk echt iets typisch Nederlands. Ja, maar ook Joods. Dat is niet, uh, tegens... Wij zijn dus uh, Nederlands-Joods of Joods-Nederlands, hoe je het wil noemen. Mm -hmm. En uh, ja, we proberen er toch uh, met gezelligheid uh, leuke dingen... Joodse jongeren bij, uh, ja, bij het Jodendom te betrekken. En een van die gezellige activiteiten is wellicht morgen het aansteken... van een gigantische menorah. Wat, wat gaat er precies gebeuren? Ja, morgenavond steken wij een grote menorah aan op de Dam... Uh, om half zeven morgenavond zal burgemeester van der Laan het eerste kaarsen van die kandelaar aansteken. En er zal uh, live muziek zijn, een leuke klezmerband zal uh, er spelen. En uh, ja, we verwachten een heleboel mensen. En blijft de menorah dan ook op de Dam staan? Nee, die staat, alleen, die staat voor de rest van, uh, van de week in de Stopera in Amsterdam. Dat is het stadhuis en uh, het opera van Amsterdam. Correct, ja. En uh, alleen voor deze avond verplaatsen we hem naar de Dam voor en? het evenement. En burgemeester van de Laan komt hem aansteken. Correct, ja. ja en daarnaast veel, veel muziek, veel jullieheid, dus iedereen die kan er naartoe komen. Iedereen joods is welkom. en niet joods? Ja, iedereen is welkom. En, en wat, is er vooral, wat biedt u vooral aan veel van de mensen die dan niet joods zijn? Nou, het is ook een. een het Hanukkah-licht geeft ook. Het uh, straalt ook heel veel uit. Het, het straalt uit het, het, het goede uiteindelijk over het kwade. De vrijheid van dat mensen zich toch kunnen uiten en, en leven zoals ze zelf willen. Vrijheid van, uh, ja, van godsdienst. Natuurlijk heb je in het Joden nog niet helemaal vrijheid van godsdienst, want er zijn ook wetten. Maar uh, wel iedereen respecteren hoe zij zijn en, en hoe zij uh, hun religie zien. En het, het ook, we steken elke avond een kaarsje extra aan. We proberen altijd een beetje meer te doen en we zetten hem buiten neer ook, of bij het raam. Dat ook het licht niet alleen voor onszelf, maar ook met anderen te delen. En er zou ook warme soep aanwezig zijn op de Dam. Dus dat is verwarmd ook weer. Dus dat is ook weer mooi. En, en gratis. Ja. Kijk, dat is uh, voor heel veel mensen ook weer de aanleiding wellicht om te komen. En iets daarvan uh, in dit geval ook specifiek mee te proeven. Zometeen uh, praten we nog één keer met u uh, verder over Ganoka En over het Jood zijn in Nederland, in Amsterdam in ieder geval. Middag met Evers. Uh... Vanaf vandaag geen vaste grond meer onder de voeten van André Kuipers. De astronaut wordt vandaag de ruimte ingeschoten en zal bijna een half jaar verblijven op het ruimtestation ISS. Ja, nou we hebben ook al was André Kuipers pas de tweede Nederlander die onderzoek deed in de ruimte. En nu mag hij dus vandaag met de Soyuz TMA-M-capsule nogmaals de ruimte in. Met ruimte-expert van Space Expo Hans van der Landen blikken we alvast vooruit op de trip van uh, André Kuipers. Goedemorgen meneer van der Landen. Ja, goedemorgen. Heeft, want André Kuijpers is op dit moment al in Kazachstan, in waar uh, waarvanuit hij zal vertrekken. Heeft u contact met hem nog? Uh, nee, nee. Er is uh, nauwelijks uh, meer uh, contactmogelijkheden met hem. Hij uh, slaapt op uh, dit moment. En, uh, het is de bedoeling dat hij uh, zometeen uh, opstaat. Uh, en uh, als hij dan uh, aangekreed is, dan uh, gaat hij een handtekening zetten op de deur van zijn hotelkamer. Hij stapt de bus in. Dan gaat hij naar een hangar toe. En uh, ja, daar vindt nog een uh, kleine persconferentie uh, plaats. Hij wordt in het uh, drukpak uh, gehezen. Dat wordt nog een keer uh, opgeblazen en gecontroleerd of het nog allemaal werkt. Uh, natuurlijk werkt dat, maar dat is een uh, stukje traditie van de Russische ruimtevaart. Dan uh, gaat hij uh, naar buiten toe. Daar uh, staat zijn familie en uh, vrienden en uh, de mensen van de raketbasis. Die staan hem uit te zwaaien. Hij stapt uh, in de bus. En dan uh, rijdt hij dus met de bus een afstand van ongeveer 3 uh, kilometer. En het uh, bijzondere van die uh, laatste drie kilometer hier op aarde is, dat uh, halverwege die route en Karin, de eerste mens die ooit de ruimte in ging, een plasje moest doen. Dus de bus die stopt bij een bosje, dat de buschauffeur niet te ver rijdt. Mm. En dan uh, wordt er geplast voor de laatste keer. Veel en, de weer veel... en dan gaat hij omhoog. Ja, veel tradities en gewoontes. En ik moet eerlijk kennen, terwijl u het vertelt, euh, ja, krijg ik toch een bijzonder gevoel. Dat, dat, dat slaat helemaal nergens op, want ik heb niet iets heel bijzonders met de ruimte. Hoe, hoe is dat voor u? Hoe, hoe bijzonder vindt u dit? Nou, het is het is natuurlijk geweldig dat een klein land als Nederland een uh, ruimtevaarder heeft die uh, voor vijf maanden naar boven toe mag gaan. En uh, ja, de spoeling is uh, dun. Het is uh, moeilijk om uh, ruimtevaarder te worden. En uh, zeker uh, vanuit uh, Nederland. En ja, ik ken anderen natuurlijk uh, persoonlijk. En dan is het natuurlijk uh, heel bijzonder als je bedenkt dat uh, ja, zo'n man uh, gewoon voor de wetenschap een half jaar aan boord van zijn ruimstation gaat wonen en werken. Heeft hij er nu veel moeite voor moeten doen om nog een keer de ruimte in te gaan? Of was het echt appeltje-eitje om weer terug te gaan? Nou, het is geen appeltje-eitje, zeker niet. Kijk, uh, André die gaat als ESA-astronaut uh, naar de ruimte toe. En uh, we zijn natuurlijk uh, meer uh, landen lid van ESA. En al die landen willen natuurlijk hun ei naar boven toe uh, sturen. Er uh, zijn maar drie plaatsen aan boord van zo'n Soyuz-capsule. Uh, en uh, ja, André die heeft dus uh, geluk dat hij dus uh, mee mag... En uh, dat heeft hij met name te danken aan de resultaten van de eerste vlucht. De eerste vlucht in uh, 2004. Toen heeft hij dus uh, uitstekend gepresteerd. En uh, hij is inmiddels uh, zo'n 2,5 jaar al bezig met de voorbereidingen van deze vlucht. Dus hij heeft enorm naar uitgekeken. En wat voor onderzoeken gaat Kuipers daar nu precies doen in dat ruimtestation? Nou, hij wil graag uh, gaan onderzoeken wat uh, de effecten zijn op je lichaam. Uh, kijken van hoe lang kan een mens het uithouden in de ruimte. Hij gaat uh, kijken of je nieuwe materialen, nieuwe stoffen kan ontwikkelen aan boord. Hij Gaat de uh, aarde bestuderen vanuit de ruimte. En uh, de sterren natuurlijk. Wat, wat heeft Nederland aan die onderzoeken? Nou, uh, de... <coughs> Op de meeste ruimtevluchten worden dus uh, experimenten gedaan... ook door uh, en door, uh, voor Nederlandse wetenschappers. En uh, ja, een van de voorbeelden uit uh, 2004 is bijvoorbeeld uh, het xenonlicht. Uh, Philips heeft een prachtig uh, experiment toen meegestuurd. En uh, dat ging over uh, xenon. We kennen het zenongas hier op aarde... en uh, we weten eigenlijk niet zo goed hoe dat zich gedraagt. En uh, André heeft dus uh, in uh, 2004 aan boord van het ISS wat onderzoek gedaan naar de gedragingen van zenonlicht in een gewichtloze toestand. En daardoor begrijpen we dus meer van het zenonlicht. En nu zijn er bijvoorbeeld prachtige lantaarnpaden langs snelwegen, die dus toen die tijd zijn bedacht, uitgevonden, dankzij het onderzoek van André Kuipers. En wat gaat Space Expo doen nu met deze reis van Kuipers? Ik bedoel, gaan jullie zijn, zijn ruimtestation misschien nabouwen? Ja, nou, we, we hebben al een stuk uh, ruimtestation uh, nagebouwd bij Space Expo. Maar we hebben wel nieuw een uh, Soyuz-capsule. Uh, bezoekers bij de Space Expo kunnen dus een, uh, een simulatie ondergaan... van het uh, start en een landing van, het, uh, van de Soyuz-capsule. En we hebben een nieuwe tentoonstelling, Ruimteschip Aarde. En uh, dat is gekoppeld aan het educatieve programma van andere Kuipers. En uh, ja, in die tentoonstelling... Kunnen de mensen dus kennis maken met alle verzetten van astronauten astronaut? Zijn. En er liggen allemaal spullen van astronauten en uh, experimenten. En het wordt uh, zo duidelijk dat, uh, waarvoor de andere Kuipers dus voor een half jaar de ruimte in gaat. Tot slot, u beschreef zojuist uh, hoe, u dacht er, uh, of hoe de dag van andere Kuipers eruit ziet vandaag. Hoe ziet uw dag eruit? Een uh, heleboel interviews. En dan uh, om uh, kwart over twee. Dan uh, zijn we met 700 mensen in uh, Space Expo. Met genodigden. En dan uh, vrienden, kennissen, zijn familie uh, zijn bij ons aanwezig. En dan, uh, ja, heel spannend om hem omhoog te zien gaan. Maar dat is misschien ook nog wel even leuk om te vertellen. Uh, André, die beleeft het zelf als een soort uh, training. Hè. Hij is zo overtraind. En uh, zo. Uh, zoveel uh, gewend, dat hij echt het gevoel heeft van nou, dit is eigenlijk een soort veredelde training waar ik nu mee bezig ben. En pas als hij in de ruimte is, dan beseft hij van goh, ik ben echt uh, nu begonnen met mijn ruimtereis. Nou, we zullen dat het allemaal uh... meemaken vandaag. Klokslag, 16 minuten over 2. Over dus vanmiddag dan gaat astronaut André Kerpers de lucht in. Bedankt voor uw toelichting, Hans van der Landen. Graag gedaan. Ja, en vanaf tien voor half twee is het ook live te volgen op Nederland 1... en ook hier op uh, Radio 1. Ik moet eerlijk kennen Ingelo, ik, uh, ik vind het buitengewoon spannend. Ik vind het een uh, bijzondere dag vandaag. Ja, ik heb dat ook wel, dat gevoel. En het is ook een bijzondere dag, omdat gisteravond al Ganoukka is begonnen. Het feest van de lichtjes, we hebben het al het hele uur over... met Menigman Evers, oprichter van de website gezelligjoods.nl. Um, we hadden helemaal aan het begin van de uur al heel even over. Hoe is het nou eigenlijk om gelovig te zijn in Nederland op dit moment? Um, ik heb in Amerika gewoond. Mijn vrouw komt uit Amerika en daar is het heel anders natuurlijk. Daar uh, zie je gewoon een heleboel andere mensen op straat die ook met een keppeltje rondlopen. Je hebt een heleboel kozere winkels, kozere restaurants. Nou, dat heb ik in Amsterdam veel minder. Je hebt een paar, heel weinig. En je ziet ook niet heel veel mensen inderdaad op straat met een keppel rondlopen. Maar ja, ik voel me wel gewoon thuis in Amsterdam. En ik uh, ja, voel me niet onprettig en ik voel me veilig op straat. En ik voel me gewoon als een uh, medeburger. Dus het, het belemmert u niet in uw zijn van een orthodoxe Joods in een uh, grote stad als Amsterdam? Zeker niet. belemmeringen is zeker niet. Maar misschien zou het wel handiger zijn als er wat meer kozere winkels of zoiets zouden de, de zijn. De meer de praktische kant eigenlijk. <laughs> ja, precies. Maar ja, maar verder geen probleem, nee. Dus u kunt het Ganhoek-feest ook gewoon normaal vieren zoals u dat ook zou kunnen vieren als u bijvoorbeeld in Israël zou zijn? Zeker weten. Ja, en zelfs mooi op de Dam. Dus uh, hoe mooier wil je het. Nou, laten we nog even teruggaan naar Ghanouk. Vanaf vandaag dus acht dagen lang feest. Wat, wat zijn nu echt de gebruikelijke rituelen? En het is vooral het aansteken van de minora, of Ghanoukia ook wel genoemd... van de achtarmige kandelaar. Die zetten we als het avonds donker wordt bij het raam. We eten verschillende producten die zijn gemaakt in olie... zoals oliebollen en uh, andere dingen gemaakt in olie... ter herinnering aan het wonder met dat kruikje olie. En we zeggen extra gebeden in... Uh, in de gebeden die wij dagelijks uitspreken. En is het de bedoeling dat het dan elke dag van deze achtdaagse gebeurt? Ja, wij, wij stelken, steken elke dag één kaarsje meer aan. Totdat we uiteindelijk op de laatste dag acht kaarsjes hebben aangestoken. En ga jij nu specifiek nog iets speciaals doen met deze komende dagen? Jouw eigen schema? Um, Natuurlijk wordt er heel Nederland op uh, 18 plekken voor het eerst in Nederland... Um, buiten de menorah aangestoken, dus voor het eerst. Dus dat is mooi en uh, ik wil wel naar zoveel mogelijk uh, plekken toegaan... om daarbij te zijn en dat te ondersteunen. Nou, fijn dat u dit uur bij ons uh, in de studio was. Menigman Evers over het, uh, het Jodendom en over natuurlijk Hanukkah Vanaf vandaag uh, is het de achtdaagse feestdag en we wensen u veel plezier daarmee. Dank u wel. En zoals we in die zeggen, Hanukkah samach. Gaan samen, ja. we samen, Dat gaan kunnen, we onthouden. En we kunnen natuurlijk allemaal volgen op uh, gezelligjoods.nl. De uitzending van nu al wakker voor deze week... en van nog steeds wakker voor ons zit er uh, vrijwel op. We hadden in het laatste half uur onder andere contact uh, met Kenia... waar Sears Quest loopt. En u kunt het natuurlijk allemaal volgen, ook op Quest.nl uh, En uh, ook op televisie. En we hadden het over André Kuipers. Hè. Vandaag de grote, spannende Vandaag, dag. Ja, 16 minuten over twee, dan is het zover. Dan vertrekt hij vanuit uh, Kazachstan de ruimte in. Hij uh, wordt erin geschoten. En het is allemaal komen weer live te volgen op uh, zowel op hier op Radio 1 als op Nederland 1 uitgebreid. En uh, op Radio 1, als we het toch over Radio 1 hebben, kunt u vanmiddag om, of vanavond eigenlijk om half zeven weer luisteren naar een uh, kerstverse, frisse uitzending van Avond Spits. Weer een frisse mening van Joost Eertmans live vanuit Kapellen aan de IJssel. En straks na deze, nu onze aflevering van uh, Nu al wakker zit er alweer op. Maar na ons komt het Radio 1 Journaal met Lara Renzen en Marcel Oosten. Wij zijn er volgende week weer met uh, Nog steeds wakker om twee uur op de dinsdagnacht. En uh, we wensen u een fijne dag. Een wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.